Ze gaan naar het en paard is echt een vuurverkeer. Sans Zegt dat er man en oude zei ze is En dan roept zij uit, dan kind, de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst het deelt, met brede is hier haar vaaier op, kom op Maar plotseling roept ze geel, de zee zit in mijn open, zand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 Maar dit ook is, wat we, waar we het nu over praten, is nog steeds het laatste oude schoolgebouw wat Zandvoort eigenlijk nog rijk is. Want alles is eigenlijk nu verdwenen wat we, wat we hadden. Hè? De Karel Domerschool is verdwenen, de Juliana school is verdwenen. Euh, de, weet het, de Wilhelmina school is eigenlijk verdwenen, hè? het oude gebouw dan. De Plesma school is, nou ja, die heeft eigenlijk... Euh,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 1891 had het schoolgebouwtje twee lokalen. En de hoofdonderwijzer was toen de meester Schumacher. Die woonde op de hoek van de Halterstraat in de schoolstraat. Waar later Kapperspoelders gevestigd was. Ja, ja, ja. Weet, weet je dat punt nog? Ja, ik weet het. Tegenover de viswinkel tegenwoordig. dan. Uh, hij werd door de, de Zandvoortse jeugd werd die Schumpie genoemd. Hij had die Schumacher, die, die hoofdmeester. Maar ze noemden hem uh, Schuugie.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 Maar ik kan me voorstellen dat die school dus gauw te klein werd. Die school werd ook te klein. En in 1904, meen ik. De school kreeg een gymnastiek lokaal erbij. En in 1902. En ook een paar lokalen.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 Er is nog schietoefeningen gehad ook Met de vrijheid. Met de vrijheid, ja. Dus na de hand zijn ze dan ook op het terrein gegaan in het buitensquie zeg maar, bij de Tassenbocht. Waar nog steeds een verhaaltje omheen hangt. U hoort eigenlijk. Marcel Meijer. Ja. ja. Maar het, het, het hele vreemde vind ik, als je dat zo terugdenkt over een, een, een dure school. Eigenlijk mensen die dan van goede komaf zijn, die dan het kunnen betalen, laten we het dan zo zeggen. Wat heet goede komaf? Maar in elk geval, Zandvoort is toen die tijd in ontwikkeling gekomen met meer ambtenaren van buitenaf. En daar krijg je ook dat uh, ook huishouders hier waren en dergelijke. En dan krijg je de bepaalde goed betaalde banen waarschijnlijk in die manier. Ontwikkelingen van, uh, van grote hotels. Dus je krijgt veel vreemden erbij. Want Sanford was nog niet zo rijk om dat allemaal te kunnen bekostigen dergelijke scholen. Dus het kwam eigenlijk denk ik meer als, uh, als vreemden die in eerste instantie op die school kwamen. Tenminste zo'n uh, zo idee heb ik dan ervan.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 En nou stond er naast de, naast de school een urinoa geplaatst in de Willemstaat, zogenaamd op dat stukje. Maar ja, u weet hoe het in Zandvoort gaat en trouwens overal. Het moest goedkoop aangelegd worden. dus Nou ja, het is, uh, aan de buitenkant zag het er urinoa goed uit. Maar ja, er moest ook een afvoer komen natuurlijk. Maar ja, daar was eigenlijk geen geld voor. Dus wat deden ze, ze lieten dat afvoer maar onder de school lopen. Dus. Ja.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 Buiten het stuifzand natuurlijk, wat er aan alle kanten nog omheen waaide in die tijd. Want ook dat, dat was, stuk van de was Prinsessenweg, was in 1902 was er nog niks bestraand daaromheen natuurlijk. Er waren duinen hè. en meer niets. Er was niets. Buiten de school richting Haarlem stond een chalet. En dat stond op het hoekje van de Koninginnenweg en de Prinsessenweg nu. Dat huidige chalet is later gebouwd, in de, overgebracht naar de Zandvoortse Laan bij met de vogel weg daar, dat staat er dus nog. Dus dat kan zandwoord niet slopen in ieder geval. Dat blijven we behouden. Het is een beetje moeilijk te zien er in die tuin, maar er staat nog wat. Maar dat was eigenlijk de laatste bebouwing op die kant, die er stond. Dus je, mooie, zat een, mooie je zat een verhalen. stukje in de duin toen de tijd. We gaan even naar muziek luisteren van Louis Davids, weet je, nog wel, oudje.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 Hele mooie, mooi centrum. En het is nog steeds volop in gebruik door momenteel Kenhu in beheer van, van Marcel van Ree, die dat dan dus nu op zich neemt daar. Maar hij is begonnen in het gemeenschapshuis. In het gemeenschaphuis. Scho in school B. Ja. Um, Tom, ben jij nog wel eens ooit in die school B geweest?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 Als we dan maar even teruggaan uh, naar 1902, ja. die, die gymstieklokaal die was heel belangrijk voor de Zandvoortse bevolking, want er werd van alles, uh, vond er s'avonds in plaats dan. Hè. Dus we hadden een, uh, in 1911 zat de afdeling Zandvoort van de volksweerbaarheid, die deed daar exercitieoefeningen in en die gaf uh, schermles in die uh, gymzaal. He? dat jubileum van, van meester Schumacher in 1915 werd, daar, werd de, de, de gymzaal helemaal voor omgebouwd en werd daar gevierd in 1918 hebben ze, spreken ze van een vervu vervuiling in die zaal door de militaire oefeningen die er gehouden werden <lacht> dus, dus het was wel een heel belangrijk ietsje en wat het, een van de belangrijkste dingen die gebeurd zijn daar, dat is in 1904 geweest toen werd het lokaal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 Met heel veel historie eigenlijk. Het enige gebouw wat we nu nog hebben, niet lang meer, maar ook dat is dan verdwenen. Weer een stukje herkenbaarheid van Zandvoort weg eigenlijk. Ja, ik kan me voorstellen wat Marcel Meijer net zei. Het hele culturele leven van Zandvoort speelde zich na de oorlog ook in dat gebouw af. In de kleine zaaltjes, af, ja? Ja, een ontmoetingsplek voor de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 Ja, wij proberen te stimuleren dat we en vreemd en, uh, en nieuw en, uh, en oud allemaal door elkaar heen hebben. Uh, zodat je dus de, de mensen die hier pas een paar jaar wonen, uh, zich een klein beetje meer gaan thuis gaan voelen tussen ons. En ik moet je eerlijk zeggen dat de afgelopen 12,5 jaar dat we de Babbelwagen doen, dat dat heel goed uh, resulteert in leuke gesprekken onder elkaar. En de mensen gaan zich steeds meer thuis voelen. We komen straks weer terug op de Babbelwagen. Maar eerst eventjes, je hebt nog een foto meegenomen.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 Rust en je problemen, die nemen ze mee. Hoor je bijen in Duin. Ge, geachte luisteraars, we zijn op dit moment in gesprek met Tom Drommel en Marcel Meijer, de deskundigheid van de bouwenwagen. En we hebben het onderwerp school B, Bermart, gehad.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 Don, vertel er wat over. Nou, ik zal er even over uh, beginnen. In oorsprong zou aan de zogenaamde Prinsessenweg. zouden er woningen gebouwd worden voor de Belgische vluchtelingen in 1914. Was de bedoeling, maar ja, voordat uh, eenmaal erdoor is, natuurlijk gaat er een hele tijd overheen. Hè. We kregen na de inval in uh, 1914 uh, van de Duitsers in uh, België. kregen we een, een, een 5000 uh, Belgische vluchtelingen naar Nederland toe. En ja, die mensen moesten over ondergebracht worden.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 Dat zijn uh, die huizen eigenlijk geworden. Eigenlijk de eerste asielzoekers. In de Verlengde Konings, zogenaamde Verlengde Koningsstaat dan. Hè? De rug-on-rug de woningen die in Zandvoort al uh, gauw genoemd werden. De Achterse in Hoeveel? de zeg achter, Achterse in de Koningsstraat. Oké. Okay. <laughs> Dat was op zon zandvoorts, zo om het er uit te drukken.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 Uh, nou, er moest wel geld voorkomen van het Rijk uit natuurlijk en alles. Dus, maar dat is toen uh, ja, voor elkaar uh, gekomen wel. Maar, uh, dus, uh, wat uh, is er verder gebeurd met uh, die woningen? Want ze zijn gebouwd in 1920, zeg je? Ja. En, en of 1919, uh, of 1920 zijn ze gebouwd. Wat, wat, wat kostte toen de huur bijvoorbeeld van een uh, woning? Ik weet het omstreeks 1925 mee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 Het scheelde natuurlijk wel, het was heel erg vochtig toen de tijd daar ook, in die duinen nog. Dus stuiven, dat was eigenlijk onmogelijk. En je zat rondom in het hout, want er lag namelijk, vlakbij lag de Tiemenkuil lag daar ook toen de tijd. Daar gingen de wilgetenen in voor de mandvlechters...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 Toch zijn het hele bijzondere woningen. Beeldbepalend voor Zandvoort. Uh, het, je, je kan het echt karakteristieke woningen noemen, natuurlijk. Hè. Het, is een, en, ja, het is het enige blok, eigenlijk wat op deze wijze gebouwd is, natuurlijk, in Zandvoort. Dus dat is, ja, het, is, was, het is heel bijzonder en nog.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 Clean. clear.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 en als je daar dan sneeuw in smeet, dan ziste hij. Het moet er allemaal nog zijn. De deur, de bomen en het plein, de grote heg. Alleen die mooie lichte plaat, waarop een kleine dessa staat, is misschien weg. Ja, dit was Wieteke uh, van Dort met de oude school...